9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De Belgische prins Laurent is gisteren in Oostenrijk gewond geraakt bij een ski-ongeluk. Het Belgische Koningshuis heeft dat bevestigd. De 50-jarige prins liep tijdens het skiën in Lermoos een buikwond op. Hoe dat precies is gebeurd is niet bekend. Prins is zelf naar het ziekenhuis in Innsbruck gegaan om zich te laten behandelen... en kan waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Minister Ascher van Sociale Zaken wil dat nieuwkomers uit de Europese Unie, Turkije en de voormalige Antillen de Nederlandse normen en waarden erkennen. Ze vallen niet onder de wet inburgering, maar het is belangrijk dat ook zij zich snel de basisbeginselen van de Nederlandse samenleving eigen maken, zegt Ascher in de Volkskrant. De minister wil voor die groep daarom een participatiecontract invoeren. Als je vindt dit nodig, omdat het volgens hem niet goed gaat met de integratie. Volgens hem is er achteruitgang in de manier waarop tegen homo's, joden en vrouwen wordt aangekeken. Capgemini wil de lonen van sommige werknemers tot bijna 30% verlagen. Dat blijkt uit gesprekken die het bedrijf voert met medewerkers die in aanmerking komen voor loonsverlaging. Het IT-bedrijf kondigde onlangs aan de lonen van zo'n 400 relatief dure werknemers terug te willen schroeven. Ze zouden per uur meer kosten dan ze opleveren. Kapgemini-bestuurder Jeroen Versteeg zei toen dat er scheefgroei is tussen de salarissen van oudere werknemers en van starters op de arbeidsmarkt. Volgens vakbond FNV bondgenoten lopen de loonoffers die van werknemers worden gevraagd uiteen van 5 tot bijna 30 procent. Vanavond is er een bijeenkomst van de vakbond waarbij gekeken wordt of er animo is om over te gaan tot acties.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 De Patiëntenfederatie pleit voor een systeem waarbij meldingen over misstanden in de zorg voortaan anoniem op de website van de inspectie worden gepubliceerd. Waarna artsen en zorginstellingen de mogelijkheid krijgen om daarop te reageren. Het weer vandaag volop zon, in het noorden wat bewolking, waart een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. En het wordt 1 tot 3 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt een paar graden onder nul. Morgen en vrijdag blijft het vrij koud en droog met zonnige perioden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Vanwege de schoolvakanties in het noorden en midden van het land... stelt de spits niet veel voor, slechts 20 kilometer in totaal. Toch een paar opvallende files op de A28 richting Groningen. Daar staat 2 kilometer bij Assen-Noord. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. Die blokkeert daar twee rijstoken. Al het verkeer wordt daar over de vluchtstok geleid. Op de A50 Arnhem naar Os door een ongeluk. 3 kilometer bij knopend Valburg. Inmiddels zijn daar de rijstoken weer vrij. En op de N279 Den Bosch richting Roermond is ook een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 Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Ouderen worden financieel uitgebuit, soms door hun eigen kinderen. Notarissen moeten daarom beter opletten. Wordt u zo meer over? Eerst... Prins Laurent is op skireis in Oostenrijk gevallen... en zou daarbij gewond geraakt zijn en opgenomen zijn in het ziekenhuis. En daarom gaan we gelijk naar Oostenrijk, want daar is uh, verslaggever... Menno Rehmeijer uh, in Lermoos. Uh, Menno, en jij zag het gebeuren. Wat is er gisteren met de prins gebeurd? Ja, hij werd uh, onderuit geschiet door een uh, andere skier in een, uh, uh, een beetje off-piste gebiedje. Uh, wat is aangelegd met leuke hobbeltjes, uh, wat, wat meer uitdaging biedt voor uh, de gemiddelde skier. Nou, daar is hij uh, aangeschiet door, uh, door een ander. Volgens kamer de mannen.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 Eh, op de eerste plaats een groot alarm werd hier gegeven... omdat de Tiroler Target zei toen een Oostenrijkse krant meldde... dat hij zwaar gewond zou zijn. Dat wordt ondertussen door het paleis eh, ontkend. Het paleis ja, zegt dat, ja, dat hij eh, eh, een paar onderzoeken heeft ondergaan. Het paleis zegt zelfs ook dat hij zelf naar het ziekenhuis is gegaan. Maar goed, dat is dus blijkbaar nog niet helemaal duidelijk hoe dat is gebeurd. En dat hij... Uh, ...op het punt zou staan om het ziekenhuis ook weer zelf te, te verlaten. Dat blijft dus wat onduidelijk, maar het gaat niet om zware verwondingen. Dat kunnen we wel alvast uh, stellen. De echtgenote van de prins, prins Claire, die heeft zelf gebeld met uh, een Waalse krant, Le Soir. En die zegt, dank u voor al uw uh, medeleven, maar uh, bent u niet ongerust. Hij is niet zwaar gewond. Het toepat wat bien, alles gaat goed met de prins. Gelukkig maar voor hem. Ja. Menno, in uh, Oostenrijk, daar ook de ontkenning dat hij zwaar gewond is. Ja, nee, hij is zeker niet zwaar gewond. Uh, wat ik hier hoor is dat hij een, een medicijn heeft gehad... waar hij verkeerd op heeft gereageerd. En dat hij daarom uh, naar het ziekenhuis is overgebracht in, uh, in Innsbruck. Dus zeker niet zwaar gewond. Uh, ook hier wordt gezegd dat hij uh, heel snel het ziekenhuis zal verlaat. Hij zit hier in, het, uh, in Hotel Post. Een van de duurdere hotels in, in het dorp. Uh, in het zwaarste geheim overigens. Vandaar dat het ook even heel erg stil bleef uh, hier vandaan. Maar hij, hij wordt hier vanmiddag weer, uh, weer teruggewacht... om uh, zijn vakantie verder uh, af te maken. Ja, maar ik kan me wel voorstellen... Dat de commotie er wel was naar Prins Friese vorig jaar? Nou, hier niet. Nee? Nee. Nou, uh, niet uh, het was een ongeluk als vele anderen. Ik heb uh, uh, naar aanleiding van berichten uit de Vlaams Media hier dus rondgevraagd. En uh, toen moest er rondgebeld worden. En toen werd gezegd van, oh ja, ja er is wat gebeurd met uh, Prins Laurent. Dus groot nieuws was het hier niet. De Tiro de target zei toen had het uh, bericht. En, uh, en daar bleef het ook bij. Menno Remeyer vanuit Oostenrijk, dankjewel. En ook Joris van Poppel hoorde u vanuit Brussel.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 Uh, veelvuldig aanwezig zijn in het ziekenhuis, in de huisartspraktijk... waar dan ook, dat die gedeeld moet worden met patiënten. We praten erover door met SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Meneer van Gerven, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het daarmee eens? Uh, zeker. Uh, er is al uh, jarenlang enorm veel discussie over uh, het openbaar maken van uh, medische wissels En uh, we hebben vorig jaar of twee jaar terug ook in de Kamer uitgebreid uh, een uh, wet behandeld om... Uh, meer openbaarheid te creëren in het kader van de wet beroep individuele gezondheidszorg. En er is onder andere ook toen een wetsvoorstel van de SP aangenomen... om dus meer openheid te creëren. En uh, ja, eens te meer blijkt dat nodig, gezien de commotie van gisteren... met het lekken van die duizend medische dossiers. Mm. Zou het kunnen dat er iemand gedacht heeft, gaat me allemaal niet snel genoeg? Ik lek deze gegevens. Nou, het, geeft, het blijft natuurlijk enigszins speculatief, ja. maar ik begrijp, ik ga ervan uit dat het niet gehackt is, maar dat er dus bewust zeg maar, door iemand die medische gegevens zijn overhandigd of zijn doorsluist naar RTL. En dan mag je je afvragen, wat is de bedoeling daarvan? Is het een klokkenluider die vindt dat de inspectie niet goed functioneert? Dat acht ik niet onmogelijk, dat zal moeten blijken natuurlijk. Ja. maar. Het, uh, het laat wel zien dat het uh, nog niet goed zit bij de inspectie, lijkt mij. Ja, want we horen wel steeds uh, verhalen dat de inspectie uh, gereorganiseerd wordt. Daar gebeurt iets aan, men streeft naar meer openheid. Maar we zien er nog niks van. Bent u er wel gerust op? Nou, er zal nog heel veel water naar de zee moeten. Er zijn een aantal vernietigende rapporten gepubliceerd, zorgdrager. Ja. Ook de ombudsman was buitengewoon kritisch. Eigenlijk kwam erop neer dat de inspectie heel vaak naast de artsen ging staan... in plaats van achter de patiënt. En... Ja, of dat nu uh, gewijzigd is. Kijk, er zijn wel enige aanwijzingen... Hè, dat er uh, sneller een arts op non-actief wordt gesteld... de laatste tijd. Maar ik denk dat het lek nog zeker niet, uh, niet boven is. En uh, we zullen... Toe moeten naar, uh, laat ik het zo maar zeggen, minder juristen. Er is heel veel papier, maar veel meer naar inspecteurs die zich achter de patiënt opstellen. Okay. En uh, op die manier ook uh, de patiënt uh, steun in de rug geven. Om, want daar is natuurlijk uiteindelijk ook een inspectie voor. Daar moet je op kunnen vertrouwen. Dat willen patiënten ook graag. Hè? De federatie gaf het aan. En eigenlijk wil de artsenfederatie federatie KNMG het ook. Meer openheid. Hoe zou dat mogelijk kunnen zijn? Even kort nog, want um, bedoel, hoe nou, zou u het voor u zien dat er dus ik... meldingen openbaar worden? Ja, ik, mijn voorstel is dat die duizend medische ministers uh, openbaar worden gemaakt, met ook hoe de inspectie heeft gehandeld, mm -hmm. zodat uh, duidelijk is uh, of de inspectie ook goed handelt. En uh, wij kunnen daar allemaal van leren. maar met uh, de billen bloot? Uh. Met de, de billen bloot, maar ook dat beoordeeld wordt of ze goed gehandeld hebben. Want daar schort het ook vaak aan. We hebben actief uh, toezicht nodig waar mensen echt op kunnen vertrouwen. En dat kan alleen door openheid van zaken te geven. Maar natuurlijk uiteindelijk ook door uh, daadwerkelijk ook naast en achter de patiënten te gaan staan. Goed. SP Tweede Kamerlid Henk van Gerben. Dank u wel. Graag gedaan. Ga naar Washington. Want daar loopt de spanning snel op over de nieuwe migratiewet die president Obama wil. Die moet 11 miljoen illegalen in de Verenigde Staten legaliseren en even leek het erop dat het Witte Huis en het Congres het eens waren. Maar gisteren zijn de volksvertegenwoordigers uit de grensstaat Arizona toch dwars gaan liggen. Volgens onze correspondent Wessel de Jong is dat niet zo verbazingwekkend, want in die staat zelf is de controverse groot. Illegal immigration has had slight dip in the last four years, is because uh, the president's economy has been so bad. De illegale migratie is een beetje afgenomen, omdat Obamas economie het de afgelopen jaren zo slecht doet, zegt Tyler Mott, de voorzitter van de jonge republikeinen in Tucson. En dat is de eerste stad die de migranten tegenkomen als ze vanuit Mexico de grens oversteken met de staat Arizona. We promises Dus het aantal illegale grensoverschrijdingen is afgenomen, maar niet doordat de grens beter is beveiligd. Dat is allemaal beloofd, maar er is niks van terechtgekomen, meent de jonge republikein. Het officiële standpunt is nu dat de republikeinen bereid zijn met Obama te praten over een nieuwe migratiewet, mits de grens hermetisch wordt afgesloten. Mot zal het dus nooit eens worden met Obama. Anything elk here? Laatklep van de pick-up truck wordt afgedicht. We werken met de Tucson Samaritans and uh, uh, what we doen is hunt voor mensen die lost in the desert nodig uh, hebben. Ed McCullough is van de Samaritans hier in Tucson to do what's called a water run. Zoals Ed vertelt, we gaan nu op een waterrun. We gaan dus water uitdelen aan die mensen die de grens over proberen te komen. Ed McCullough legt uit waar we naartoe gaan. En om dat uit te leggen pakt hij een kaartje bij, een kaartje vol met rode bolletjes. En die rode bolletjes staan voor de illegale, die zijn gestorven. Gestorven in de woestijn. De meeste mensen die uh, die van de dehydration They run out of water. De meeste mensen die sterven in de woestijn, die sterven door uitdroging. Daarom plaatsen wij dat water. Maar u heeft die kaarten met routes. Veel van die routes die lopen door de bergen ziek. Waarom nemen ze nou juist die moeilijkste routes? The government has put in fences and a lot of border patrol agents in de flat areas, the easily accessible areas. De grenspolitie in de Verenigde Staten die plaatst hekken in de dalen, in de meest gemakkelijke gedeeltes. En het idee was, als we nou maar die gemakkelijke routes, als we die afsluiten, dan komen ze niet meer de illegale. Maar dat bleek niet waar. If you're walking these mountain trails and if you do it at night, Vluchtelingen lopen vaak s'nachts en lopen door de bergen, dus de kans dat ze gewond raken, dat ze een been breken, is natuurlijk veel groter dan op dat soort plekken dat soort mensen blijven achter en die mensen sterven tenminste als wij ze niet vinden It, it's extremely tragic and it's probably the worst tragedy of all the number of deaths in the desert uh, treurig vindt de jonge republikein er dus zeker 500 doden die jaarlijks in de woestijn vallen that's another reason right there to secure the border and so i i think that it's it's a bad gesture in some ways though by putting water out water stations out in the desert om die doden te voorkomen moet de grens nog beter worden beveiligd vindt yeah. mot en je moet natuurlijk zeker geen water plaatsen. Want daarmee geef je mensen alleen maar valse hoop, denkt hij. Die mensen in Zuid-Mexico die hier naartoe komen... die hun families willen redden, die daar niks te eten hebben... die weten echt niet dat hier water staat. Die komen sowieso. Oh, ja. Een aantal Samaritanen komt nu terug van zo'n waterpunt. En ze komen terug met waterflessen die allemaal kapot gesneden zijn. Gedaan door mensen die niet willen dat de illegalen het water krijgen. They don't want the migrants to get the water. Right Who is We don't know. Waarschijnlijk jagers, want het is nu jachtseizoen. En zo dadelijk de nieuwe topman van AXO... moet in zijn eerste jaar slechte cijfers presenteren. We spreken straks met Ton Bugner. Eerst de verkeersinformatie zonder zo aan. De, de spits zit er bijna op, alleen nog niet voor het verkeer. Dat de A16 richting Breda door een ongeluk bij Breda-Noord... staat er een drie kilometer. De linkerreis is ook daar afgesloten. En helemaal afgesloten is door een ongeluk de N279... de weg Den Bosch richting Roermond. De weg is daar dicht tussen Middelrode en Heesweg-Dinter. Er staat inmiddels een file van drie kilometer.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 Als een bejaarde mevrouw met haar neefje naar de notaris gaat... om haar testament te wijzigen... dan moeten bij de notaris de alarmbellen gaan rinkelen. Veel te vaak worden bejaarden namelijk leeggeplukt... door familie, vrienden of mantelzorgers. En notarissen moeten helpen dat te voorkomen. Nu komt er een proef. En daar gaan we over praten met Nora van Oostrom... van de Koninklijke notariële Beroepsorganisatie. Mevrouw van Oostrom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat neefje met de tante naar de notaris. Gebeurt het vaak? Dat gebeurt heel geregeld en dat gebeurt ook vaak in de zin van... Uh, ik treed op als taxichauffeur van tante... want anders is het lastig voor haar om naar de notaris toe te gaan. En het neefje is dan, uh, wordt dan opgenomen in het testament? Uh, dat kan. Het kan ook zijn dat niet het neefje... maar de partner of de kinderen van het neefje daarin opgenomen worden. Uh, en dat is natuurlijk iets waarvan je moet zeggen, ja, het kan best de bedoeling zijn dat het neefje ook daadwerkelijk uh, erft. Dat er een perfecte verhouding is tussen tante en neefje. Maar het kan ook zijn dat daar natuurlijk een, een, een sprake is van, een, van dwang of van, uh, van een stukje bedreiging. Mm. Nou, eh, zou in het kader van het actieplan ouderen in veilige handen zouden notarissen wat beter moeten opletten. Maar het lijkt me best lastig eh, om als notaris te achterhalen wat de intenties van zo'n neefje zijn of van een begeleider. Uh, dat is ook zo. Daarom is het ook van belang dat je zorgt dat degene die uh, begeleidt, dus het neefje in dit voorbeeld, dat hij uh, niet erbij zit op het moment dat je de gesprekken aangaat. Dus dat hij echt in de gang blijft wachten. Mm -hmm. En dat op het moment dat je dat gesprek met zo'n dame aangaat in dit voorbeeld, dat je heel goed achterhaalt van, van ja, stel nu dat het neefje er niet zou zijn, wat, hè, dat er al iets met hem gebeurd zou zijn, wat moet er dan? En op die manier te tunnelen naar, een, uh, naar de echte bedoeling. Hm. En op het moment dat je dan zegt, ja, ik, ik vertrouw het toch niet dat je bijvoorbeeld nog een tweede gesprek uh, met mevrouw arrangeert. En dan? Uh, en dan bijvoorbeeld zegt van nou ik kan ook naar u toe komen, dan heb je natuurlijk de begeleiding van het neefje niet nodig. Dat zou een, een, een, een voorbeeld kunnen zijn. Mm -hmm. En in een heel extreem geval uh, zou je kunnen zeggen, van nou ja, uh, als mevrouw bijvoorbeeld aangeeft van ja, als ik het niet zo regel, dan. Uh, wordt neefje boos? Hè? Ja. Dat heb ik zelf een keer aan de hand gehad. Dat je zegt, nou dan maken we twee testamenten. Eentje waarbij neefje zijn zin krijgt. En één minuut later maken we er eentje waarbij neefje weer wordt onterfd en we doen wat hij wel wil. Pardon, dat heeft, u heeft dat meegemaakt en ik op die heb manier dat opgelost? Meegemaakt, ja. Ja? Dat, ja. Vertel eens een concreet voorbeeld. Dat, dat, dat neefje kwam, was het dus boos omdat hij niet opgenomen was? Hè? Nou, dat mevrouw echt concreet zei, ja maar als niet in het afschrift van mijn testament staat dat neef erfgenaam wordt, dan heb ik een probleem. En toen hebben we het zo opgelost dat we dus een testament hebben gemaakt... waarbij neef erfgenaam werd. Uh, maar een minuut later een nieuw testament. Hè, en Nu weet het meest recente testament dat geldt. Mm -hmm. uh, en toen hebben we mevrouw een afschrift van het oude... het al niet meer geldende testament meegegeven. En dit mag? Ja, Op maar, deze manier? Maar, natuurlijk, ja hoor. Maar mevrouw Van Oostrom, uh, soms is het, zijn gesprekken met degene... Uh, die wat nalaat niet voldoende. Uh, of daar kom je niet goed achter de waarheid. Wat kan een notaris meer doen? Kan hij naar de achtergronden gaan vragen? Kan en mag dat? Nee, dat, dat is het lastige. Kijk, het is niet zo dat de notaris zomaar rond kan gaan bellen en kan zeggen: Goh, uh, weten jullie wat de omstandigheden zijn van, van mevrouw X bijvoorbeeld? Want nou, u buiten... grijpt ook in in familierelaties op die manier? Hè? Buiten dat, de notaris heeft een geheimhoudingsplicht. Ja. He, op het moment dat, dat u een testament zou willen maken en uw notaris gaat dus even rondbellen in uw familie: van weet u dat meneer of mevrouw een testament gaat maken, dan, dan zou u daar niet blij mee zijn. He, dus dat, dat geldt net zozeer voor, voor oudere mensen. Dus dat mag de notaris niet doen. Dus de notaris moet gespit zijn niet alleen op de vraag van weet meneer of mevrouw sowieso nog wat hij doet. Dat is een spoor waar het notariaat ook heel erg op zit. Hè? Het herkennen van wils onbekwaamheid. Maar ook als mensen wel gewoon goed bij geest zijn. Kijken of datgene wat verklaard wordt niet onder invloed van bedreiging plaatsvindt. Maar, maar wat doet u nou als, als u inderdaad de indruk krijgt dat meneer of mevrouw niet meer helemaal weet wat ze zegt? Als ze, U bedoelt dat ze geestelijk niet ja. helemaal meer... Nou dan is er een heel duidelijk protocol, eh, protocol wilsbekwaamheid... waarbij de notaris een heel aantal stappen afloopt. En als hij zegt, nou dit is echt heel twijfelachtig de hulp inroept van een gespecialiseerd arts. En dan op basis van de medische verklaring van die arts... Eh, beslist of er wel of niet meegewerkt wordt aan het verleden van de akte. Ja, dus dat kan wel. Dat kan. Daar is een heel duidelijk protocol voor en daar is het notariaat wel heel ver in. Een heel ander punt is, en dat is datgene waar nu dat, dat verhaal rondom die dat misbruik uh, over gaat. Wat als er sprake is van mensen uh, die nog wel wilsbekwaam zijn, hè, in de zin van dat ze nog wel geestelijk in orde zijn, maar waarvan we het idee hebben dat daar ja, het ongeoorloofde indruk op wordt uitgeoefend? Uh, ja. ja. ja, Druk wordt op uitgeoefend. Ja. Ja. Precies. En daarvoor komt dus nu de proef. Precies. Ja. Mevrouw Van Oostrom, hartelijk dank voor uw toelichting. Ah, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Acht minuten voor half tien is het. U luistert het nog altijd naar het NOS Radio 1 journaal. Nog vier dagen tot de Italiaanse verkiezingen. Die door de inhaalrace van oud-premier Berlusconi toch razendspannend zijn. Lijsttrekkers verdringen elkaar als nooit tevoren op televisie. Om de gunst van de kiezers te winnen. Maar niet één keer gingen ze met elkaar in debat. Ondanks de oproep van vertrekkend premier Mario Monti. Monti riep de koplopers in de peilingen... de centrumlinkse Pierluigi Bersani en Silvio Berlusconi... op tot een tv-debat. Hij noemde het hun democratische plicht. Berlusconi weigerde. Hij noemde Monti, met zijn 10% in de peilingen, irrelevant. En zei dat Monti de Italianen voor de gek heeft gehouden... met zijn beloftes. De enige coherente en betrouwbare politicus is volgens Berlusconi hijzelf. Per quanto me riguarda, sono la persona in Italia che ha la maggiore credibilità. Berlusconi wil alleen met Persani in debat. Hij denkt dat deze weinig TV-unieke opponent te kunnen verslaan. Persani op zijn beurt wil alleen maar met alle partijen tegelijk. Wat Berlusconi weer niet wil. En zo moeten de Italiaanse kiezers het doen met lijsttrekkers... die elkaar alleen op afstand zwart maken... maar geen directe confrontatie met elkaar aangaan. Beppe Grillo, de comique-politicus die in de peilingen op bijna 20% staat... weigert zelfs geïnterviewd te worden door journalisten. Ik de Italië en dan open de televisie en deze mensen... Grillo zegt niets te maken te willen hebben met de pratende hoofden op tv. Wat hij een achterhaald medium vindt. Ik laat me niet de les lezen door mensen die alle problemen hebben gecreëerd. Aldus de populistische komiek, gisteren tijdens een tsunami-verkiezingstour, zoals hij het zelf noemt. me Belusconi blijkt geen echte tsunami meer. Dato probabilmente la vecchiaia che avanza, difficoltà Hij vroeg zijn interviewer Enrico Mentana gisteravond dichterbij te komen, omdat hij hem niet kon verstaan. Mi sente, Hoort u me? Kunt u me verstaan? Zo checkte Mentana Belusconi's oren alvorens het vraaggesprek voor te zetten... met de man die ervan overtuigd is dat hij opnieuw premier van Italië wordt. Ja, dat zou wat zijn, hè? Berlusconi, of hij inderdaad opnieuw uh, de baas wordt... dat weten we over vier dagen. Oud-premier Berlusconi, misschien wel weer opnieuw. We hebben over de verffabrikant Axel Nobel... Vorig jaar geëindigd met een flink verlies. 2,1 miljard euro in het rood. Op zich geen verrassing, want het derde kwartaal was al bekendgemaakt... dat er zwaar afgeschreven moest worden op de gewone verfactiviteiten. Bestuursvoorzitter van Axonobel, Tom Buchner, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft dat te maken met de crisis, het 1, 1 zakken van de bouw? Het is inderdaad zo dat die afschrijving die we in het derde kwartaal gemaakt hebben... te maken heeft met de veranderde marktomstandigheden... de negatieve marktomstandigheden, vooral in de bouw.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 Inderdaad, zo simpel ligt dat in de huizenmarkt. Natuurlijk verven we nog heel veel andere dingen in deze wereld, zoals schepen, vliegtuigen en auto's. En, en die worden, nog wel, ja, nou goed, die worden nog wel gebouwd? Ja, nog goed Die worden nog wel gebouwd, de auto-industrie heeft dat ook zwaar, hè? Heeft het ook zwaar, maar daar is het natuurlijk zo dat in de hoge groeimarkten, waar Axo bijna 44% van haar omzet vandaan haalt, eh, nog wel veel gebouwd wordt. Ja. Ziet u ook al wel verbetering hier in Europa bijvoorbeeld? Wordt er al wat meer geverfd? Uh, op dit moment in de bouw zelf zien we nog geen grote verbeteringen. We verwachten ook voor 2013 geen grote veranderingen in, het, uh, in de markten in Europa. Zeker niet in Zuid-Europa, maar ook niet in het noorden. Ook niet inclusief Nederland. Lukt het al een beetje om uh, voor uh, Axo t -t tijd te keren? Want u ja, moet natuurlijk proberen om op een andere manier dan uh, geld te verdienen. Ja, wij zijn, zitten dus... Vier segmenten, waarvan de bouw er één is. Uh, transportatie, zoals ik net al zei, en andere. Mm -hmm. uh, we verven heel veel en we leveren ook heel veel chemicaliën aan andere segmenten. En we zoeken natuurlijk uit waar de groei is en uh, sturen dan daar natuurlijk ja, de, de resources van Axenobel naartoe. En waar vindt daar u groei nu? Op dit moment vinden wij nog steeds groei in de, de, de groeimarkten, zoals China, India. Uh, ook in uh, Oost-Europa, Rusland en in Zuid-Amerika. Daar vinden wij nog steeds groei in vele van onze industrieën en in die. Geografische gebieden zijn wij al heel erg sterk. Als u te weinig kunt verdienen, moet u kosten besparen. Dat traject heeft u al ingezet u wil voor een half miljard, 500 miljoen gaan besparen. Ligt u daar op koers of gaat u dat misschien wel versnellen? Wat we eh, vanochtend ook gecommuniceerd hebben, is dat het programma met een jaar versneld wordt. Dus dat die 500 miljoen kostenbesparing die wij in 2014 beloofd hadden gaan we nu in 2013 afleveren. Uh, de situatie in Europa en in een paar andere geografische regio's hebben ons ertoe gebracht dit programma te versnellen en zelfs nog uh, extra programma's erbij te doen. Wat betekent dat? Dat we dus uh, in 2014 dat we die, dat programma naar voren trekken naar 2013. Ja, dat, dat programma, wat, wat houdt dat programma dan Het concreter? programma uh, is een optimalisatieprogramma bij Axe Nobel uh, waar wij 500 miljoen lopende besparingen uit het bedrijf trekken. Hoe, hoe, trekt, en dat u, gaan hoe we, trekt u dat uit het bedrijf? Hoe, hoe moet ik uh, dat dat is een combinatie van uh, restructureringen in bedrijven waar de activiteiten enorm minder zijn. Dus uh, dan, gaan dan gaan er mensen Inderdaad. weg? Dan ja. gaan uh, er mensen weg. Inderdaad. We voegen dus ook uh, uh, warehouses bij elkaar, logistiek en distributie wordt geoptimaliseerd. En uh, we doen heel veel aan procesverbetering en optimalisatie binnen de verschillende bedrijven okay. die vanuit origine... Verschillende geacquireerde bedrijven, gekochte bedrijven waren. En die zetten we nu op één set processen, uh, die natuurlijk de beste processen zijn die we voor dit proces ontworpen hebben. Ja, maar dat betekent, kan ik mij zo voorstellen, als ik u goed begrijp, dat um, er weer wat banen verloren gaan. Want um, daar waar um, nou, ik noem maar, fabrieken worden samengevoegd, processen worden verbeterd, dan gaat dat meestal ten koste van het aantal mensen dat er werkt. Het is inderdaad zo dat een deel van de gevolgen is... dat uh, bepaalde mensen Axenobel hebben verlaten en nog gaan verlaten. Hoeveel zijn het uh, er in totaal dan? Uh, op dit moment zijn het er bijna 1.500 geweest in de, in de zaak, in de business... die we dus uh, op dit moment bij hebben. Nobel hebben. Ja, en als, u... als deel van dat programma. Ja, en als u het zo naar voren haalt, betekent ook dat ze er eerder uit gaan? Uh, we versnellen het programma in bepaalde regio's. En dat is zeker in Europa zo. En het is inderdaad zo dat het een gevolg heeft voor mensen in Europa. We communiceren dat heel duidelijk met de mensen zelf. Uh, dus die programma's zijn bekend uh, binnen het bedrijf. Uh, en daar zijn we heel transparant en open over. En dat is gewoon nodig om Axenobel fit te maken in de huidige marktomstandigheden. Over fit gesproken, hoe voelt u zich? Ik voel me he helemaal prima. Dankjewel dat u het vraagt. Uh, en ik uh, ben met veel energie bezig deze strategie uh, echt goed op de straat te zetten. Goed om te horen. Dank u wel. wel. Bestuursvoorzitter van uh, Axonobel, Ton Buurner. Half tien, precies. Einde van dit NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar de Caro. Sven Kokkoman, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Voelt zich ook fit? Uitstekend. Wat ga je doen? McDonald's. Nou, dat is niet goed. <laughs> okay, past dat wel een beetje erbij? Wel <laughs> lekker. De hamburgerketen groeit namelijk, hoewel de hooikaart heel erg lastig heeft. Sterker nog, het einde aan die groei is nog lang niet in zicht... zegt de, een, de topman van McDonald's Nederland, uh, Joost Tempels. Zometeen, ik ga met hem praten. Opnieuw gedoe over de Vira. Nu is het spoor weer verzakt en dat levert gevaarlijke situaties op... zegt de Wakbond. En bij Tessel denken we aan lamsvlees en zeeaster... maar daar komt een nieuwe delicatesse bij. Texelse whisky.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 De grootste aandeelhouder van KPN, de Mexicaan Carlos Slim... steunt het plan van het telecombedrijf om voor 4 miljard euro nieuwe aandelen uit te geven. In ruil voor die steun krijgt Slim meer macht bij KPN. Hij mag twee personen aanwijzen voor de raad van commissarissen. Nog gaan KPN en Amerika Mobiel nauwer samenwerken.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits zit er bijna op. Fiel is nog op de A50 vanuit Arnhem richting Oost. Er staat voorklopend Valburg 3 kilometer. En op de N279 Den Bosch richting Roermond. Er zijn alle rijbanen weer open vanwege ongeluk vanochtend. Maar er staat nog wel 3 kilometer tussen Berlikum en Heeswijk-Dinter. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Recordwinst voor McDonald's. Verdere groei nog altijd mogelijk. Chinese burgers komen in opstand tegen milieuverontreiniging. De vakbond wil onmiddellijk een einde aan de gevaarlijke situatie op het Vira-spoornet. En het ochtendumeur van Koos Postema. Het is 3 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Apeldoorn. Voor een gaaf klus zonder risico's. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl De horeca mag het dan moeilijk hebben, McDonald's presenteert vanochtend een recordomzet. De fastfoodketen verwacht nog geen einde aan de groei en ziet ruimte voor nog eens 70 burgerrestaurants. Joost Tempels, goedemorgen. Algemeen directeur van McDonalds in Nederland. Wat doet u zo goed? Ik denk 2012 was voor ons een, een goed jaar. Vooral als je terugkijkt naar 2011 wat een absoluut recordjaar was. En toch zijn we erin geslaagd, geslaagd in 2012 nog 3,3% omzetgroei te realiseren. Ja. 647 miljoen? Totaal, 647 miljoen, dat klopt. Dus dan kan het zeker een goed jaar genoemd worden. Nu ik denk als je gaat kijken naar na wat er in de markt rondom ons gebeurt... ...die is in 2012 met ergens tussen de 5 en de 7% gedaald. Wat dus veel is. Uh, wij merken dat de consument minder uit eten gaat en bovendien ook minder spendeert en bovendien kritischer is. Nu, ik denk dat wij het goede recept gevonden hebben tussen goed waar voor je geld. In elk deel van ons assortiment bieden wij producten aan voor een zeer goede prijs. Maar we hebben het wel gecombineerd met een goede gastenervaring die voor ons natuurlijk ook uitzonderlijk belangrijk is. Uh, we, hebben vrij, we hebben zeer comfortabel interieurs en 2013 zal meer dan 90% van onze restaurants verbouwd zijn. We hebben gratis wifi, we hebben gratis strandzucht. Dus voor ons is het de combinatie van die goede waar voor je geld, die goede gastenervaring ja. die ervoor gezorgd heeft dat wij toch tegen de markt in in 2012 een mooie groei gerealiseerd hebben. En u kunt het goed verkopen, hoor ik al. Uh, dat, dat, dat, dat, dat zegt u en dat is fijn om te horen, dank wel. Goed, dus mensen gaan de restaurants uit vanwege natuurlijk de economische situatie... en komen dan eerder bij u en u zorgt ervoor dat uh, al die filialen van u een beetje worden opgekalifaterd, dat je daar net iets beter aan ja, tafel kunt het is, het is zitten. Wel iets, het is wel iets meer dan opgekalfaterd. Uiteindelijk investeren wij volgend jaar opnieuw 45 miljoen. Uh, dat is dan de opfrissing van de interieurs of de verbouwing van onze interieurs... de verbouwing van de buitenkanten, uh, dubbele drivelanes, allerhande initiatieven... en bovendien. Natuurlijk ook vijf nieuwe openingen. Ja. Omdat we inderdaad denken dat die potentie in de Nederlandse markt nog zeker aanwezig is voor McDonald's. 70 burgerrestaurants denkt u nog te kunnen openen? Ja, dat is met de kennis van vandaag. Denk ik dat wij ergens in Nederland kunnen groeien tot uh, tussen de 280 en de 300 restaurants. Nu, als we even inzoomen op de komende drie jaar... Dan wil ik eigenlijk minimum een vijftal openingen per jaar doen, wat dan meteen ook resulteert in ongeveer 1200 nieuwe arbeidsplaatsen de komende drie jaar. En dat is natuurlijk ook belangrijk in tijden van economische crisis zoals vandaag. Hè. Maar is nou net niet de boodschap vanuit de gezondheidszorg en vanuit uh, de politiek dat je minder hamburgers moet eten uh, in de ja. strijd tegen obesitas en ja, dat daar je daar worden wij natuurlijk vrij regelmatig op aangesproken. Nu ja. Ik denk als je vandaag naar ons assortiment kijkt, kan dat perfect deel uitmaken van een gebalanceerd dieet. Natuurlijk zijn wij ook niet uh, ja, doof voor de vraag die er is. Hè. En wij proberen als McDonald's zeker in te spelen op een veranderde consumentenvraag. En vandaar ook dat wij continu ons assortiment ja, analyseren, bekijken en ook aanpassen. En als je gaat kijken, in 2013 gaan wij opnieuw onze salades herlanceren. Uh, trachten daar toch ook meer aandacht aan te besteden in onze plannen. Ja. En gaan we ook het... het assortiment van ons Happy Meal opnieuw bekijken. Ah, wat gaat u dan veranderen? Ja, we zijn nu aan het bekijken. We gaan met de nieuwe grote salades komen en we gaan in het Happy Meal een aantal drankjes veranderen, toetje veranderen, groente, fruit toevoegen en dergelijke. Meer om toch te zorgen dat het ook nog beter deel kan uitmaken van een verantwoorde keuze. Wanneer komt de eerste bioburger? Oh, daar heb ik vandaag nog geen zicht op. Uh, ik, ik zeg het, wij, wij analyseren continu ons assortiment. En als die vraag er komt vanuit de consument, ja, dan gaan we zeker bekijken wat die vraag ook is. Nou ja, de consument eet in de supermarkten steeds meer biologisch. Uh... Ja, dat kan. Dat ja, kan. Weet bij, u toch, niet? Die, bij ons is die vraag er nog niet. En dan is het ook, het ook de afweging die je als bedrijf moet maken. Ja. Ja, is het überhaupt mogelijk om met de volumes die wij doen... om morgen om te schakelen naar een hele bio verhalen Dat is ook nog een, een bijkomende kwestie. Ja. In het uh, jubilerende persbericht staat uh, uh, ook... Uh, tenminste het, het, het, het persbericht dat we onder ogen kregen... Uh, dat er uh, zelfs om files te voorkomen bij McDrives, waar je met een autobestelling kunt opnemen... Um, een dubbelbaans McDrives komen. Ja, wat, moet daarbij, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we hebben, we hebben er nu 25 in Nederland. We willen er uh, in 2013 of 2015 toevoegen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat de drivelane zoals iedereen die kent ontdubbeld wordt. En dat er dus twee auto's tegelijkertijd of twee, twee gasten in hun auto tegelijkertijd de bestelling kunnen plaatsen bij ons restaurant. Juist. Goed. Uh, het zorgt voor een uh, betere doorstroming en natuurlijk een snellere service. Ja, U had het over de vraag van de consument en uh, ik uh, had het over die bioburger. Er zijn natuurlijk ook nogal wat gezondheidsvragen. Ehek, bacteriën, uh, antibiotica in vlees. Uh, en uh, paardenvlees? Zit paardenvlees ja, eigenlijk in uw burgers, of niet? Uh, ik volg die voedselcrisissen en dat zijn er momenteel inderdaad, zoals u het recht opmerkt, vrij veel. Die volg ik van zeer nabij met zeer veel interesse. En ik vind het natuurlijk altijd jammer welke crisis dan ook die dicht in de buurt van onze business komt, vind ik een, een, een jammer verhaal. Ja. Nu, van al die leveranciers uh, waarvan sprake is er geen enkele leverancier, een McDonald's leverancier... en ik kan mij niet inbeelden met de kwaliteitseisen, de voedselveiligheid, de traceerbaarheid die wij hebben... heb ik geen enkele reden om aan te nemen dat er bij McDonald's ook maar enig probleem zou zijn. Hè. Uh, nu, ik denk, heel die crisis die duidt ook nog eens voor mij op het belang... En de noodzakelijkheid om heel je voedselketen te kennen en te beheersen. En ik denk te mogen zeggen dat wij dat bij McDonald's absoluut doen. Ja, uh, ik, maar... ik kan daar een voorbeeld van geven. Als u even kijkt, uh, stel wij hebben vandaag een probleem. Binnen de drie uur kunnen wij volledig terug traceren waar het betrokken product vandaan komt. En kunnen wij de nodige maatregelen nemen. Ja, maar, maar zit dat nog... ja, nou ik... paard in de burger of niet? Uh, nee. Nee, weet u zeker? Ja. 100 procent? Ja. Mooi. Onze burgers bestaan uit 100% puur rundvlees. Ja. En wat meer is, ik ben er zelfs in die mate zeker van, dat wij de komende maanden vanaf maart duidelijk gaan communiceren over de kwaliteit van ons voedsel. Een campagne die trouwens tot stand gekomen is. Voor dit alles begonnen is, want wij beginnen onze plannen ergens in de loop van vorig jaar, ja. gaan wij dus duidelijk communiceren. 100% puur rundvlees, onze friet is 100% aardappel en onze salade 100% vers. Juist. Om nogmaals het vertrouwen in onze producten uit te spreken. En wat doet u dan als keten, laten we zeggen, in deze moderne consumentendemocratie? Om bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid antibiotica in het vlees terug te dringen? Speelt u daar zelf ook een rol in? Uiteindelijk hebben onze leveranciers die hebben zich aan de standaarden te houden en heel de keten wordt continu gecontroleerd eh, van op de boerderij tot in het restaurant bij manier van spreken. Ja. Dus dat ligt allemaal vast in standaarden. Maar en het is niet zo dat u zoals bijvoorbeeld de, de topman van Unilever, die echt een soort van uh, kruistocht is begonnen, hè, om het allemaal ecologischer en biologischer en gezonder te maken, dat, dat u dat overneemt als McDonald's? Op dit ogenblik niet, maar wij volgen minimum de wettelijke vereisten... en proberen daar in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk zelfs nog beter te doen. Juist. Eet u zelf ja. eigenlijk vaak in uw eigen tent? Uh, zeer veel. Ik eet ik zeer veel in ons eigen restaurant, absoluut. En wat eet u dan? Uh, de Big Mac. Hoe kan het ook anders? <laughs> en hoe zwaar bent u, als ik vragen mag? Uh, ik ben 1,93 meter, 93, want dat is natuurlijk ook altijd vrij belangrijk om te vermelden... en momenteel weeg ik 91 kilogram. Oh, dat valt toch eens mee? Uh, dat valt reuze mee, want ik heb een goede balans. Ik sport vrij veel en uh, ik uh, zorg dat ik een goede gezondheid heb, absoluut. En u heet er ook een paar blaadjes sla bij dan? Uh, oh, die absoluut. zitten erop, die liggen trouwens standaard op de Big Mac. Eh. 30, 30 gram om precies te zijn <laughs> U weet het allemaal. Ja. Jouw stempels. Hartelijk dank. Goed, vriendelijk bedankt. Hoor. Fijne dag nog. Fijne dag. dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Diamantrovers hebben op het vliegveld Zaventem bij Brussel, zoals u weet, ruwe diamanten ter waarde van zo'n 37 miljoen euro gestolen. Is er eigenlijk een manier om die diamanten te herkennen mochten ze ergens opduiken? Het antwoord komt van Inge Korn van de Pioen Goudsmeden. Nee, dat is in principe niet mogelijk. Uh, ruwe diamanten die worden, uh, die zien eruit als blokjes... Die worden niet gekenmerkt, die worden uh, gewogen. Hooguit, als het hele grote speciale zijn, dan worden ze echt heel specifiek uh, gedocumenteerd. Maar zelfs dat is moeilijk, want er worden geen nummertjes ingeslagen of zo. Dus als een ruwe diamant gestolen wordt, dan is het herkennen van je eigen ruwe diamant vrij lastig. Zeker als ze relatief klein zijn. Ja. Dus dat is dan pech. Het antwoord kwam van Inge Koren van de Pioen Goudsmede. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedenborgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug naar Apeldoorn nu. En daar is Harm van Attenveld. Arie Wolf graaft al 20 jaar. Hij is de voorman van de graafploeg die hier in Apeldoorn... in deze wijk bezig is met een klus. Wat bent u aan het doen? We zijn hier stroomkabel aan het leggen voor het belastingkantoor in Apeldoorn. Deze dagen doet u dat met zichtbaar veel plezier, want u heeft een nieuw apparaat om te voorkomen dat u graafschade aanricht. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb hier de infraradar die mij perfect aan kan, aan kan geven waar de kabels en ledingen in de grond liggen. Hiervoor ontstaat de gadget, een, een looprek lijkt het, met daarop een tablet. En op die tablet zie ik aan de linkerkant een kaart en aan de rechterkant ja, een, een dwarsdoorsnede is het. Een, een, het lijkt op een zebra, wat is dat? Ja, het lijkt op een zebra, ja, dat klopt inderdaad, omdat die zwart met wit is. Uh, maar die zebra geeft die me perfect aan waar de, waar de kabels liggen. En dan weet u, daar moet ik graven en daar niet. Hoe was dat voor dit ding dan? Nou, die, die zebra geeft die aan waar ik op moet letten. Ja. En uh, voor die tijd hadden we kabelzoekers, maar niet, uh, de kabelzoeker geeft niet alles aan. Vandaar dat we nu de infraradar uh, uh, bij ons hebben. Nicky Jansen van netwerkbeheerder Leander, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel schade wordt er jaarlijks aangericht door graafwerkzaamheden? Het directe schade is van 25 miljoen euro... Uh, indirect is het nog veel meer, want ja, dat zijn verzekeringszaken, mensen die naar elkaar wijzen. Dus uh, je kan rekenen op zo'n 75 miljoen euro schade per jaar, ne landelijk dan. Ja, en als de stroom uitvalt en je hele diepvries ontdooit, dan wil dat ook niet automatisch zeggen dat alles vergoed wordt, natuurlijk. Nee, dan kan je niet altijd de rekening bij ons neerleggen. Nee. Maar wij zorgen er wel voor dat dus die schade naar beneden gaat, die, die, die, uh, dat, dat aantal euro's. Onder andere door mee te werken aan die infraradar. 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen ligt er in Nederland. 20% van alle graafwerkzaamheden levert schade op. En ja, de beheerders die zijn verantwoordelijk voor die schade. Even uh, terug naar de voorman, Arie Wolf. En hoe ging dat dan voor dat u dit apparaat had? Hoe vaak had u schade? Nou, de schades waren wel. Uh, ja. veel meer dan, dan, dan wat we nu hebben, zeg maar. Ik, ik kan niet exact zeggen hoeveel, maar. Uh, je kunt dus zien dat het nu minder hoe wordt. Kwam nou, hoe kwam dat dan? Nou, kwam dat dan? We konden niet, niet alles uh, perfect aangeven. Want er zijn kaarten van, die zitten hier ja. ook in die tablet. En die kaarten die komen van het kadaster, maar die ja. kaarten zijn onnauwkeurig. Dus. Ja, dus, ze kloppen niet allemaal. Eerder was het natte neuzenwerk. <laughs> en nu kunnen we perfect uh, die kabels. Uh, ja, hoe komt het dan dat die kaarten onnauwkeurig waren? Jezus, we natte natte neuzenwerk, zei je. Maar ja. hoe ging dat dan? Want u doet het werk al twintig jaar. Nou, eerder ging het van we be meten uit een put of uit een, een paal of zo wat nu al weg is. En dat, uh, en dat hoeven we nou niet meer te doen. Maar eerder gebeurde dat werd er werd een, een put of een paal genomen op een, op een en die was na een paar jaar weg. Maar ja. dat was wel het referentiepunt ja. en dat kon je dan dus later niet meer terugvinden? Nee, dat kun je later niet meer terugvinden, dus je wordt onzeker in je werk ook. Ja, wat is de ja, eerste nee. schade die u ooit heeft aangericht? De eerste? Nee, de ergste. Oh, de ergste. Ja, ik zou me dat niet kunnen, kunnen bedenken, echt waar niet. Zo, zo ver kan ik niet terug. Sluiten we af met Dick van Roest. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent de geestelijk vader van dit apparaat. Hoe bent u erop gekomen? Ja, eigenlijk door, uh, je hebt op een gegeven moment een bepaalde kennis... en je ziet een vraag ontstaan in de markt... dat er gewoon een behoefte is aan uh, meer uh, informatie over de ondergrond... Uh, mensen zijn heel erg sterk zoekend van waar liggen nou mijn kabels. En daar speel je dan op in met door middel van de nieuwe technieken die beschikbaar zijn op de markt momenteel. Ja, u bent geofysicus, u heeft het apparaat ontwikkeld in samenwerking met netwerkbeheerder Liander. U gaat dus een rijk man worden, want dit gaat een heleboel geld schelen aan schade die straks niet meer wordt verricht. Het is prettig om een rijk man te worden, maar of het met dit apparaat lukt, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat je heel veel geld bespaart, inderdaad als netbeheerder, door met dit apparaat rond te gaan lopen. Van hoeveel van deze apparaten gaan er komen? Nou, uh, wij hopen heel erg veel. Want uh, dit is het apparaat dat ervoor zorgt dat graafschade naar beneden gaat. En uh, daar hebben we allemaal heel veel voordeel aan bij. Kortom, goed nieuws vanochtend hier vanuit Apeldoorn. Zij Harm van Attenveld. Straks, Chinese burgers komen in opstand tegen verontreinigd oppervlakte water. Maar eerst. 3, 2, 1, Go! Deze dag, 1935. We nemen nu mee naar Antarctica. Deze dag in 1935. Toen was de Noorse Caroline Mikkelsen de eerste vrouw ooit die de Zuidpool betrad. Laurens Hakkenbord, directeur van het Arktisch Centrum, over dat memorabele moment. De mevrouw Mikkelsen was. Uh getrouwd met een walvisvader. En uh, die walvisvader, dat is Clarius Mikkelsen. En hij was gedurende de, de zomer in Antarctica... het is onze winter, maar omdat het zuidelijk halfrond is... is het anders, uh, net andersom. Dus gedurende de zomer was hij uh, uh, bij Antarctica... op zoek naar uh, walvispopulaties, walvisgroepen. Uh, en daar waren ze eigenlijk voortdurend aan het doen. En uh, Caroline Mikkelsen was bij hem aan boord... En zij zijn op een gegeven moment aan de oostkant, de veel minder bekende kant van uh, Antarctica... ...zijn ze geland in de buurt van Amery Ice Shelf. En dat is eigenlijk een uh, nou, vrij ruig gebied. Het enige stuk wat uh, niet bedekt is met ijs, dat is uh, een, een gebergte. Dat noemden ze Westfold uh, Hills. En uh, daar gingen ze aan land. Ze hebben daar een cairn, Dat is een uh, stenenhoop neergezet... En dan hebben ze een bericht achtergelaten dat uh, met name dat Caroline Nikkelsen de eerste vrouw was op het Antarctisch uh, continent. Het was eigenlijk heel uh, bijzonder omdat uh, Caroline uh, Nicholson uh, aan boord was van een walvisvader. En uh, het leven aan boord van een walvisvader was nogal ruig. En er waren niet zoveel vrouwen die meegingen, en zeker niet op, uh, op, de, op de trip naar Antarctica. Uh, dus, uh, ja, en daarmee was ze dus ook meteen de eerste vrouw op het Antarctisch continent uh, in 1935. Bovendien is ze heel oud geworden. Uh, in 1995 uh, is er weer een groepje naartoe gegaan om die kaaien nog weer eens te zoeken. Die, die steenhoop dus. En hebben ze ook gevonden en hebben ze haar er ook van op de hoogte gesteld. En toen was zij dus uh, nou ja, tegen de 90. Er is dus verder niet zoveel over haar bekend. Uh, ze is ook verder helemaal niet uh, in de publiciteit gekomen toen. Mevrouw Nikkelsen, daar weten we eigenlijk alleen van... dat zij de eerste vrouw was op het Antarctisch Schiereiland. En dat dat in 1935 het geval was. Lauren Zakkerwoord, directeur van het Arktisch Centrum... over de eerste vrouw die de Zuidpool betrad. En dat was toevallig deze dag in 1935. The Love Generation van Bob Sinclair en Gary Pine. Uit 2005. Het is uh, 7 minuten voor tien. uur, luistert naar de KRO op Radio 1. Chinese burgers, dames en heren, maken zich druk over de vervuiling van meren en rivieren. Na een oproep van een activist op Weibo, dat is het Chinese Twitter, hebben duizenden Chinezen foto's getwitterd van sterk vervuild water. Marije Vlaskamp in China, Goedemorgen. Goedemorgen. En dat zijn dan foto's van groen, paars en rood oppervlaktewater. Gaat verder, ja, vergeet vooral ook niet alle bakjes van de afval Chinees en uh, schoenen en uh, gebruikte condooms en drollen die erop dat uh, groen, paars en uh, rood uh, gekleurde water drijven. Want het is werkelijk verschrikkelijk als je al die foto's ziet. Dan uh, ja, durf je bijna geen slok water meer te drinken hier in China. Nee, hoe uh, vervuild zijn de wateren precies? Ik kan uh, beter vragen hoeveel wateren zijn er niet vervuild. Hoeveel wateren een... zijn er niet vervuild? Uh, nou, 3% van de Chinese steden heeft schoon grondwater, is uit een eergister verschenen rapport gebleken. Dat wil dus zeggen dat de rest van de Chinese steden, 79 procent, uh, vervuild tot zeer zwaar vervuild grondwater heeft. Dus het zijn niet alleen de rivieren, het is ook ja, de ondergrondse watervoorraad waar, uh, voorraad, waar al die Chinezen elke dag hun kopje thee mee moeten zetten. Ja, want die Chinezen drinken uit dat oppervlaktewater. Ja, je moet toch ergens van drinken. Het komt da daar, is waar China zijn water vandaan haalt. En dat water is hartstikke vervuild. Ja, maar wordt het niet schoongemaakt dan voordat het uit de kraan komt? Dat is wel de bedoeling, maar niet, op, uh, niet overal zijn uh, van die waterzuiveringsinstallaties. Uh, en uh, bovendien, de vervuiling is uh, van een soort uh, die je bijna niet schoon krijgt. Dat zijn, heb ik gelezen, heel smakelijk zware metalen met organische componenten. En dat schijn je er bijna niet uit te krijgen. Uh, Chinezen vertrouwen hun eigen water wat dat betreft helemaal niet. Uh, er is laatst ook uh, hè, een andere actie geweest tegen vies water, van mensen die voor de waterzuivering in Peking werkten... en zeiden dat zij zelf uh, hun groenten niet eens durven te wassen in het kraanwater... omdat het gewoon niet veilig is. Juist, dus die hadden de, hun water uit de fles? Ja, zij uh, doen maar bronwater. Ja. Um, nou, is dit natuurlijk allemaal het gevolg, denk je dan als uh, uh, naïeve Nederlander... van uh, die enorme economische groei die dat land in een korte tijd heeft doorgemaakt? Is dat ook zo of is het gewoon laksheid van de bevolking? Nou, dat is helemaal niet naïef hoor. Het is uh, inderdaad gewoon als je alleen maar rukzichtloos op de economische groei jaagt. Hè, zowel de bevolking, de staat als, als, als de fabrieken. En dan het milieu, ja, dat komt morgen wel. Of uh, in het geval van de burger: van nou ja, als ik een bakje met rotzooi in het water gooi, dat geeft niet. Uh, hè, als de rest het maar niet doet, ja, dan is dit op een gegeven moment de optelsom van uh, 30 jaar lang Chinese economische groei, uh, ja. gewoon een zwaar vervuild milieu. Ja. Als jij dan zegt dat er heel veel zware metalen ook in dat water zitten en dat je die er bijna niet uitkrijgt. Dan denk ik dat het aantal kankergevallen ook wel behoorlijk hoog zal zijn. Zeker in de regio's met extra vervuild water, of niet? Je hebt hier echt kankerdorpen. Het klinkt heel naar. Ik vind het een rotwoord. Maar het, ja, het is gewoon een, een normaal woord in het Chinees vocabulaire. Eh, iemand woont in een kankerdorp of in een kankerzone. Dat zijn gebieden waar de industrie dus medaugeloos. Gewoon als dus een afvalwater in het grondwater pompt. Of in de rivier loost. Waar mensen ja, daarnaast de groenten verbouwen. Daar wonen, daar leven. En ja, Dat zijn dan dorpen waar je inderdaad hele families dezelfde soort kanker krijgen. Dat is bijzonder akelig bij verschijns. Ja, uh, en gebeurt er iets aan? Ik bedoel, worden er maatregelen genomen vanuit de overheid... regionaal en landelijk om dit probleem aan te pakken? Nou, het wordt wel elke keer beloofd. De vorige partijleiding heeft het ook al beloofd... dat er ecologische paragrafen in de grondwet moesten komen. Ja, daar wordt die rivier niet direct schoner van. De nieuwe partijleider heeft ook al gezegd... dat schoner schonere milieu is van levensbelang. Ja. Nou, We moeten nog even zien hoe dat concreet dan wordt opgelost. Maar je ziet wel dat nu met een actie... met al die foto's op het Chinese internet... bijvoorbeeld plaatselijke milieudiensten... wel onderzoek gaan doen naar wat er aan de hand is... Ja. Dat, dat die rivier versmerig is. Ja. Er iets tegen doen... Dat... Dat was dan weer even anders. Nou ja, nou hebben die Chinezen dus al die foto's getwitterd, maar die Chinese burgers mogen sinds kort niet meer anoniem op internet actief zijn. Uh, zijn ze dan ook niet terughoudender geworden met het uh, regime in Peking in het achterhoofd? Nou nee, want het is uh, officieel staatsbeleid, wat ik net al zei, om te zeggen dat er een ecologische paragraaf moet komen, dat hè, het milieu schoner moet worden. Dus uh, iets over milieu zeggen, daar een mening over hebben, dat is tegenwoordig hartstikke hip, dat is juist uh, hè, in lijn met wat de staat ook wil. Ah. Uh, je moet alleen niet al te hard gaan roepen waarom er dan niks aan gebeurt. Kijk, dat is stap twee. Als je gaat zeggen, hé, hey, uh, er gebeurt niks en we, we dragen maar uh, onrecht in het milieu aan en het wordt niet opgelost, ja, dan loop je wat meer risico. Ja, maar dat zou misschien toch net weer wel moeten gebeuren... om wat meer druk uit te oefenen, zodat er wat maatregelen worden genomen. Kort, tot slot. Ik kon je niet horen, want er kwam een jingle tussendoor. Kun je nog een keer de vraag stellen? Nou, nee, want de tijd zit er nu op. Dat is jammer, waren we waren hem voor de volgende keer. Doen we dat, Marije, vanuit okay, China. Oké, dank je wel. Ik dank jou. Straks, dames en heren, de vakbond wil onmiddellijk een einde... aan de gevaarlijke situatie op het Vira-spoor. En er is een nieuwe manier om Tessels lam te worden. Wat hoort u zometeen? In het vervolg van Goedemorgen Nederland is nu het nieuws... met Dorald Megens. Tot zo. KRO. Dat is helemaal goed. Hartelijk dank. Welk cijfer krijg ik? Ik zou toch, uh, nou ja, 8, 9? Die richting gaan we toch echt op? Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.